Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZM. Met nu de muziekboulevard. A friends Ik was er gewoon vrolijk van, Zo'n begin van uh, uur twee. Met deze uh, inmiddels alweer gauw oude plaats van Ziel. Uh, dat was crazy. En een beetje horrorgeluiden trouwens, uh, tussendoor uh, hoorde ik. Maar afgelopen woensdag was het uh, Halloween. Heb je daar nog wat van meegekregen of niet? Ja, ik heb begrepen dat uh, kinderen op school uh, Halloween aan het vieren waren. En toen viel de stroom uit. Ja, nee, dat was uh, die avond daarvoor, hè? Oh, oh, okay. Op uh, dinsdagavond. Ja, dat was heel erg. Ja, dat was heel erg. Heb je geen pompon uitgesneden en dat soort dingen? Rob, ik ben al anderhalf jaar aan het verbouwen. Ik heb er allemaal nog geen tijd voor, man. Ja, Oké, okay, nou. Waar je gelukkig wel tijd voor hebt... is eventjes de sidekick vandaag te zijn. Van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we daar nu allemaal doen, Cor? Ja, we gaan in de tweede uur gaan we dus uh, contact zoeken met Joop van Nes. Want die gaat iets vertellen over uh, SW Zandvoort en Blauwwit, de beursbengels. En we gaan bellen met de hoofdpiet... Want de hoofdpiet heeft wat nieuws te vertellen over de intocht van Sint-Nicolaas. En natuurlijk ook de evenementenagenda. Nog een gesprek met Rob Peters in het derde uur. Het dier van de week en het gedicht van de week. Nou, we krijgen druk. Uh, zo het tweede en derde uur van Zandvoort op zaterdag. Lekker blijf luisteren naar je eigen lokale radiosender ZFM Zandvoort. We zijn er 24 uur per dag op radio, tv, internet. En vergeet onze ZFM-app niet, hè? Daarbij blijf we op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. Kan je lekker meeluisteren, kan je naar de webcams kijken... van het circuit, van het strand en noem het allemaal maar op. Het is mogelijk via de ZFM app. En stem op, jouw favoriete ondernemer van 2018. Ook dat kan ditmaal. You know, sometimes I sit En als je dan in de maanden november en december zit... hoor je allemaal van dit soort muziek op de radio. Maar het geeft ook wel weer een sfeer te. de Lionel Richie en La. Zojuist om drie uur is hij begonnen op Duintjesveld. De wedstrijd van vandaag SV Zoonvoort tegen Blauwwit de Beursbengels. En voor ons aanwezig is daar Jovenin. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, heren en luisteraars. Uiteraard welkom op sportpark Duintjesveld. Waar inderdaad een voorstand van een hele belangrijke wedstrijd is begonnen. De wedstrijd tegen Blauwwit de de fusieclub van een paar jaar geleden. En uh, ja, die staan op de derde plaats. Maar Sanford staat ook op de derde plaats. Bedankt van onderen. Sanford zit in de hoek waar de klappen vallen op dit moment. Uh, er zijn weer geblesseerden, uh, onder andere uh, Butwater en Castelfries. Uh, Butwater is nog steeds geblesseerd en ik hoor van zijn open dat het nog zeker drie weken zal duren voordat hij terug is. Dan mis je toch een behoorlijke kracht voorin. En achterin, het binnenveld is uh, Karsel Vries, uh, is uh, gisteren geblesseerd geraakt bij de training. Die heeft een uh, verrekte hemstring opgelopen en die kan ook voorlopig nog niet spelen. Ja, en dat zijn dan die dingen die ga je krijgen. Die ga je voelen op een gegeven moment als het niet goed gaat. Dan gaat Jesse de aan. Jesse Daar! oh helemaal alleen voor de keeper. De keeper komt er goed uit. Die pakt die bal voordat de Haan. Uh, die bal over en ze hem heen kon plaatsen. Het was een hele grote kans voor Zandvoort. Dat op het verder uh, in de tiende minuut, toch uh, behoorlijk terug moet spelen. Want uh, Blauw-Wit is uh, qua felt sterker dan Zandvoort. Dus Zandvoort is het moeilijk om in het doelgebied van uh, Blauw-Wit te komen. Ik blijf het Blauw-Wit noemen, want je volle naam... Dat vind ik, als je niet vindt een beetje lang. En goed, Zandvoort uh, ja, uh, Zandvoort Boetes winnen heeft uh, één wedstrijd uh, gewonnen en één gelijk gespeeld van de zes wedstrijden. Dat is niet goed. Dat is absoluut niet goed. En Laudwit heeft het andersom. Die heeft vier wedstrijden gewonnen en één gelijk gespeeld. En die staat nu op de derde plaats. Uh, en dat uh, is uh, toch wel uh, behoorlijk wat beter dan Zandvoort. Um maar er kan er zwitser, Nou ja, nog wat ik zei: eh, blauwwit is wat sterker in de veldposities dan Hij Heeft de bal wat langer in de bal om een ploeg te zitten en Zandvoort moet daar tegenop knokken. We zitten pas in de 11e minuut, dus het is toch vroeg... maar we hopen gauw weer terug te komen met het echte doelpunt van Sanford. Daarna deze hele grote kans voor Jesse Daans. Dankjewel Joop en uh, straks uiteraard uh, meer van uh, Joop Fris. En de doelpunten voor SV Sanford moeten gewoon gaan komen hè, vandaag. Want uh, ja, zo'n beetje op uh, de, de, de laatste plekken daar wordt uh, SV Sanford wat mij betreft niet thuis. Dus we gaan hem volgen voor je de wedstrijd van vandaag, SV Sanford blauw Blauwwit. Vraag je aan je, Cor. Ben je dit jaar wel braaf geweest of niet? Nou, eigenlijk ben ik niet zo heel braaf Niet terecht. zo heel braaf. Hè? Nee, ik heb gehoord dat de verbouwing niet echt opschiet. Nee, ook dat... En dat, dat stond een... in het grote boek, hoor. Ja, is, uh... mijn sociale contacten heb ik ook een beetje verwaarloosd dit jaar. Ja. We hebben geen verjaardag geweest van iemand. Dus dat gaat, dat gaat niet goed als we zo meteen de hoofdpiet bellen, denk ik. Ja, krijg met de roe, denk ik. Of ik oh, mag... jee. Met de zak uh, mij naar Spanje, maar nee. nou, liever naar de Filipijnen eigenlijk. Je, je mag hem straks uh, toch wel gaan bellen, de hoofdpiet. Zo rond uh, vijf voor half vier gaan we hem bellen. Vanmiddag in de uitzending bij CFM. Daarvoor voor deze plaat van uh, Prince en uh, I Wanna Be Your Lover, hoorde Jan Fris. Hij is vanmiddag de hele middag aanwezig bij de wedstrijd van vandaag. SV Stalvoort tegen Blauwwit Burst Bengels. Daar staat het nog 0-0. De wedstrijd is om 4 over 3 gestart. En uiteraard houden we ook de, de veteranen hey, voor je in de gaten. To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 Yeah. deze van net die loewees joh be alright ja alright gaat het niet met collega cor Dreyer, want hij moet zo meteen zwarte piet gaan bellen terwijl die helemaal niet braaf is geweest It will be. We hebben voor de live versie gekozen van Ebony and Ivory. Uiteraard de ziel van Paul McCartney. Ja, Daar hebben een persbericht geplaatst die wij gekregen hebben van Sint en zijn Pieter op de Facebook site van ZFM en uiteraard ook op onze ZFM app. En die begint met Sigins komt de stamboot uit Spanje weer aan. Ja, en dan is... brengt hij ons uh, Sint-Nicolaas en Albert-Jan, die komt er achteraan. Want uh, die zit natuurlijk ook in Spanje nu. Ja, die <laughs> Misschien gaat mij. hij wel mee. Ja, die komt mee. met de Je weet het nooit, want 18 november komt hij aan. Ja, 18 november is de intocht in Zandvoort-aan-Zee... en de Man en Sint Pieter... die zullen om 12 uur worden binnengehaald door de Kanderem op het strand voor de Rotonde. En dat is met de KNRM-boot, omdat de grote stamboot op zee ligt... en die kan niet aanlanden in Zandvoort, want we hebben geen pier of een haven. Oké, okay, helemaal duidelijk. Ja, nou, zit... wel, volgens, mij, volgens mij had jij net een spannend moment... want je hebt hem aan de telefoon, hè? Ik heb uh, even goed gegoogeld en goed gezocht... en ik heb het uh, telefoonnummer van, uh, van de hoofdpiet gevonden... en die hebben we nu aan de lijn, op. Hallo, hey. hoofdpiet. Hallo, hallo, hallo. Kijk, daar hebben we de hoofdpiet. Met, goeden, met, goeden, met, goedemiddag. u klinken jullie ver? Ja, uh, bent, bent u nog in, uh, in Spanje of uh, inmiddels al onderweg? Uh, nog in Spanje. We gaan overmorgen vertrekken we. Rustig. Uh, Oké, okay, maar uh, ja, waarschijnlijk met uh, heel veel uh, pakjes en uh, lekkere pepernoten neem ik aan, toch? Ja, dat is heel, zeker, Rob. Dat is zeker. Oké. Okay. <laughs> en pakjesboot uh, nummer 14, die is voor Zandvoort of is er 12? Nummer 12 ook. Nummer 12. Nummer 12. Nou, we hadden het net even... Rob, dat is Albert Jan, wat ik nu hoor. Of niet? Nee, dat klopt. Dat is Cor Draaier. En ik heb gehoord van Cor, hij zei het zelf ook net op de radio hoor... dat hij heel stout is geweest dit jaar. Ja. Echt waar? Ja, ik heb hem niet zo goed gedragen. Dat is toch die hele lange man? Die hele lange man. Ja, past die wel in de zak? Dat is dan de vraag. Nou, nou, nou, nou, nou. Ik weet het nog niet hoor. We moet echt een goed moeten maken. Ex, ex, extra large zakken. Oh, extra large, oké. Okay. Ik... Maar ik wil wel mee naar Spanje hoor, daar heb ik geen bezwaar tegen. <laughs> Dat begrijp ik. Nee, maar uh, Sintes en Sv. Pieter zijn uh, We zijn uh, druk bezig om uh, naar Zaltpoort te komen. En uh, we gaan er uh, een leuk feest van maken op de 18e. Ja, want de 18e is op een zondag hoofdpiet, toch? Ja, dat is op een, op een zondag. Rob. Was het vroeger niet op een zaterdag? Ja, dat, is, uh, dat is, was vroeger op een zaterdag, maar we hebben het verplaatst naar de zondag om. Uh, om uh, de Pieter wilde heel graag een spektakel, Sinterklaas spektakel, organiseren. En uh, dat kon alleen op zondag. Oké, okay, nou hebben wij uh, vanmiddag uh, hebben wij een berichtje geplaatst uh, op de Facebook-site van uh, de lokale radio ZFM. En uh, ja, daar, daarin staat een heel programma wat er allemaal uh, zondag 18 november gaat gebeuren. Kan jij er ook wat over vertellen, Halfpiet? Ja, ja, ja. We, gaan, uh, we komen zondag uh, sowieso aan in Zandvoort met de KNRM-boot. Dat hebt, hebt u, heb jij net uh, verteld tegen, tegen de radiogasten. En uh, ja, dan komen we om 12 uur aan met de KNRM-boot. En dan gaan we... Er komt Sinterklaas op het strand aan bij de rotonde en dan uh, gaat hij via de Kerkstraat naar beneden toe, naar, uh, naar, de, naar het Raadersplein toe. Daar wordt hij ontvangen door de burgemeester en daar is Amerika ook bij, gelukkig gezellig. En uh, daar worden, gaan we wat liedjes zingen en dat uh, doet de burgemeester ons ontvangen en dan uh, gaan we naar de sporthal ja, want in de Sport Sporthal is heel wat te beleven die dag, 18 november, voor, voor de kinderen. Ja, voor de kleine kinderen. Van, daar hebben we daklopen, daar hebben, we, uh, daar hebben we nieuw, ze hebben een nieuw spelletje bedacht, de Pieten. Daar gaan ze uh, uh, uh, met, met een paardje gaan ze ronde lopen, mag ik zo zeggen. Met een paard? Ja, met een paard, met, met van hele kleine ponnetjes. Hé, hey, geweldig. Ja, dat is wel heel leuk. Zeker, nou, nou gaat het inderdaad uh, hoofdpieten om um, uh, kinderen van 4 tot en met 9 jaar. Die zijn uh, van harte welkom. Dus in de ja. Corverhal. En uh, ja. Ja, hoe kunnen ze zeg maar, aan uh, kaarten komen voor dit geweldige spektakel? Die kunnen ze vanaf morgen gaan. gaan uh, we, hebben, we hebben vast al wat, wat mensen naar, uh, die helpen ons om uh, de kaartjes te verkopen. Want niet alle pieten zijn, er nog, uh, zijn daar, daar nog. We hebben in ieder geval een andere, andere, andere organisatie. Die um, ons helpt een beetje. En die uh, doet onze kaartjes verkopen voor het spektakel. Dus morgen om, om 12 uur begint dat. En dan gaat er bij uh, Snackbar Anytime. De ja, oude halt is dat. De oude Het is uh, naast dat uh, sportveldje. Net over de spoorbomen. Ja, ja uh, klopt, dat klopt. Daar, ja. Wo daar worden de kaartjes verkocht. En uh, vanaf 12 uur. En dat is voor het uh, Sinterklaas-spektakel. Ja, klopt. We zijn... Uh... Niet zo heel veel kaarten, maar 300 stuks. Oh, 300 stuks, vindt u dat niet genoeg, uh, meneer Draaier? Nou, ik zou zeggen 300 stuks. Dat zijn natuurlijk een hoop kinderen, maar uh, wees er wel snel bij, want ze kosten maar 52 per ja. stuk, heb ik begrepen. Ja, je, je moet er heel, heel snel bij zijn, want het is zo uitgekocht. Uh, dat hebben we vorig jaar ook meegemaakt, ze zijn zo weg. En de leeftijd, dat is echt van 4 tot en met 9 jaar. Ouder is niet mogelijk. Uh, ja, nou, ja, kan wel, maar het is niet leuk voor de kinderen, lakser. Maar het is wel leuk voor de klein, kleintjes, die, uh, die krijgen allemaal een, uh, een tasje met alle cadeautjes erin van Sint, dus uh, dat komt allemaal goed. Ja, ja nou dan moet jij als hoofdpiet uh, weten van uh, ja, hoe gaat dat eigenlijk uh, dat diploma behalen voor die kinderen? Het Pieter diploma hebben we het dan over. Uh, dat weet jij toch wel Rob? Jij bent toch ook vroeger uh, kind geweest? Ik heb heel vroeger heb ik wel een Pieter diploma gehaald, dat klopt, maar dat is al zo lang geleden. Ik ben zo ja, oud, Piet. Uh, er, er zijn al heel veel spelletjes die ze moeten doen. En daar uh, zijn ze van: we uh, hebben, hebben gewoon uh, dat lopen, uh, wat ik net zei: paardje uh, rijden, uh, uh, pepernoten uh, van alles. En als we dat hebben we behaald allemaal, dan krijgen ze een diploma. Oké, okay, jullie houden dat in de gaten, dat ja, alle kinderen dat goed doen ja. natuurlijk. Ja, nog even terugkomend op die uh, pepernoten. Uh, Hoe lang zijn jullie die pepernoten nu al aan het bakken? Want jullie hebben natuurlijk een enorme berg mee. En er is natuurlijk een geheim recept voor die pepernoten. En dat zijn speciale pepernoten die voor zand gemaakt worden. Ja, met zand. Nee toch? <lacht> oh jee. <jij>. Zandkoekjes. <lacht> Nee, nee, nee. We, we, we hebben in ieder geval genoeg pepernoten voor iedereen. Voor ieder kind. Nou, dat is wel goed te horen. Want ik vind ze ook erg lekker. Mag ik misschien uh, na afloop uh, wat pepernoten? Als u lief bent en ik, uh, en ik uh, krijg goede reacties van meneer Harms, dan uh, ga, ik er nog, uh, ga ik er nog wel over nadenken. Ja, hoofdpieter, ik hou hem goed in de gaten, hoor. Als, je vandaag, als je vandaag een heel mooi gedicht van de dag doet... Dat heeft hij ja, volgens mij wel een oh, paar uh, pepernoten verdiend. Voor, voor, Sinter, voor Sinterklaas en de, de, de gedicht van de dag. Nee, het ik gaat niet luisteren. over Sinterklaas. Nee. Oh, nou, nou ik ja. Ook iets te vroeg nog. Gaan maar, jullie dat ja. even uitvechten? <laughs> ik geef de telefoon weer uh, terug aan uh, collega Draaier, uh, hoofdpiet. Ja, is goed hoor. Gezellig, dus uh, ja. nog eventjes samenvatten. 12 uur, 18 november, daar komen jullie aan. Sint ja. en de, de Pieter. en uiteraard uh, het uh, paard van uh, Sinterklaas... En dan gaan jullie via de, via de Kerkstraat naar de, naar de burgemeester toe. En daar worden liedjes gezongen en daarna naar de Corver Sporthal. En morgen zijn de kaarten verkrijgbaar vanaf 12 uur bij Anytime de Ouhalt... voor 2,50 euro en maximaal 4 kaarten per persoon. Ja, klopt. klopt. klopt. Heel veel succes met de, de reis richting Nederland. En ik hoop dat jullie een kalm zeetje hebben. Ik denk het ook. En, uh, misschien, misschien spreek ik u misschien nog de 17 november op, op de, voor de radio nog. Nou ja, ja we, zijn, we zijn er zeker bij. Ja, Zet okay. is elk jaar bij en uh, ook dit jaar weer uh, Piet. Oké, okay, gezellig, gezellig. Ah, Oké, okay. nou heel veel uh, plezier en uh, succes met de voorbereidingen. Ja, dankjewel. En jullie ook nog. En, en denk aan je rug en met al die pakjes stillen. <laughs> ja, kom goed. Oké, okay. hoi. Hoi.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 Ja, niet lukken met 2,50 euro hoor, voor een kaartje. Dat kan je wel vergeten. Dat is veel te weinig natuurlijk. Maar uh, dat is inderdaad uh, het tarief om uh, binnen te komen bij de Corver Sporthal. ik ben toch zeker Sinterklaas niet van kinderen voor kinderen. Zo dadelijk weer Jovennes daar op Duintjesveld. Meneer deze van Daido. Dat was hem, de single van Duido en Thank You. Elf minuten over half vier. Ja, straks gaan we weer naar de voor, toe voor het slot... van de eerste helft uh, van de wedstrijd van vandaag. Maar eerst even een ander bericht, hoor. Ja, er komt uh, nieuw beleid voor de toeristische verhuur van woningen. Het college van Zandvoort heeft plannen om het beleid van grootschalige toeristische verhuur voor gehele woningen te herzien per 1 januari 2019. Hebben jullie het uh, daar vanmorgen niet ook over gehad? Ja, we hadden daar Elle Verheij voor in de uitzending bij Goedemorgen Zandvoort. En die uh, vertelde dus dat de verhuur via Airbnb een doorn in het oog is van de bestuurders van Zandvoort, maar ook de bewoners en ze willen hier paal en perk aanstellen... en de verhuur niet langer dan 60 dagen per kalenderjaar toe te staan. En dan ook nog eens onder strikte regels. En doe je dat niet, dan kun je een boete krijgen van, schrik niet, 20.000 euro. Zo, wow. Dat is om even aan te geven dat het echt serieus is nou. Volgens het college is het toerisme de economische motor van Zandvoort... en het is jarenlang al dat particulieren in Zandvoort kamers verhuren aan toeristen... om een graadje mee te pikken van de economische voordelen van het wonen bij zee... Dat is dus geen probleem. Een bed en breakfast aan huis met een hoofdbewoner... die op hetzelfde adres woont, dat mag gewoon het hele jaar door. En iedereen mag in Zandvoort zijn woning verhuren... bijvoorbeeld tijdens vakantie, maar niet langer dan 60 dagen per jaar. En hij of zij moet ingeschreven staan op het adres... en zelf hoofdbewoner van de woning zijn. Dat is wel een uitzondering en dat zijn voor de woningen... boven winkels en uh, horeca in het centrum. Deze woningen mogen nog wel 120 dagen per kalenderjaar verhuurd worden... Het probleem zit er namelijk in het feit erop... dat een heleboel mensen die hebben dan twee of drie woningen in Zandvoort... die wonen daar dus niet zelf, die wonen ergens anders. Mm -hmm. Die hebben die woning alleen maar gekocht om te verhuren aan toeristen. En die onttrekken dan een woning van de woningmarkt. en Niemand kan daarmee wonen. Maar er woont ook verder niemand meer die hoofdbewoner is. Dus ja, wat ga je dan krijgen? Er komen dan zes uh, toeristen, jonge gasten uit uh, Duitsland, Engeland... weet ik veel waar vandaan. Ja, die zijn op vakantie, die vieren feest... Maar links en rechts van hun, er woont gewoon een gezin met kinderen. En ja, die willen graag natuurlijk gewoon een beetje normaal slapen. En dat kan niet met harde muziek en uh, luid gepraat op het uh, balkon. Dus vandaar uh, het voorstel van het college. Ja, en in de commissievergadering van 6 november aanstaande... en in de raadsvergadering van 20 november daar volgend wordt het behandeld. En tijdens de commissievergadering op 6 november is er gelegenheid om in te spreken. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de griffier van Zandvoort via griffie.zandvoort.nl griffie.zandvoort.nl om uh, in te spreken. Wanneer is dat? 6 november? 6 november, ja. Dat is de commissievergadering. 6 november, 8 uur s avonds. 8 uur s avonds begint het. En dat is dan meestal tot maximaal half twaalf, twaalf uur. Oké. Okay. Nou, tot zover het bericht over het verhuur in Zandvoort oh. en uh, de Airbnb. Ja, deze hoorde ik uh, laatst uh, op de radio. Ik denk, die ga ik lekker ook draaien. Will the real slim Sadie, please stand up? I repeat. Will the real slim Sadie.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 Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So want the real Slim Shady? Please stand up, please stand up, please stand up. 'Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadies are just imitating. So want the real Slim Shady? Please stand up, please stand up, please stand up. Will Smith don't gotta cuss in his raps to sell records. Well I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy?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 ja, samen met uh, Dr. Dre is dit toch uh, een van de bekendste rappers. Ja, de Eminem en de Real Slim Shady. We gaan weer over naar Duintjesveld, het slot van de eerste helft... met uh, de wedstrijd uh, SV Zandvoort tegen Blauwwit, Burst Bengals. Hoe is het daar met SV Zandvoort, Joop? Eerst even een compliment voor je muziek geven. Ja, oké, okay, dankjewel. Je weet wat ik bedoel. Ja, ik begrijp ja, ja, hem. Ja, hoe gaat het? Hoe gaat het? Ja, yes. uh, Samper staat onder druk, behoorlijk zelfs. En toch, en toch zijn er niet grote kansen geweest voor het blauw-wit. En Samper heeft er twee bij een half gehad. En waar die je daar bent dit niet in. Nu weer Jesse Daan in de aanval. Op de linkerkant, de rechterkant moet ik zeggen. neem niet kwalijk. En die gaat daar mannetje passeren, gaat die bal voorzetten. Dan komt hij voor en de keeper kan hem net pakken. Vlak voordat ze uh, even kijken, wie is dat? 17, dat is dan uh, Oliver uh, Rafa, Rifa, die bal erin kan koppen. De Sandvoort heeft dus uh, 2,5 grote kans gehad. Uh, de eerste kans was dan van Jesse de Haan, heb ik het uh, zojuist over gehad. In de vorige geslag. En, uh, en daarvoor, daarna was het uh, Nigel Castine, die die bal behoorlijk vrij kreeg. Maar hij moest snel reageren, hè, want die verdediging van... Uh, van Bla Blauw-Wit. Die is erg scherp, is erg snel. En hij lukte die bal net over de lat heen. Het was een prachtig mooie bal. En daar was ook nog een, een kans van, uh, van Dennis. Nee, niet van Dennis, niet mij, hoor. van Nigel uh, Berg. Die uh, die bal in de half omdraai probeerde in de doel te En dat ging net naast. Maar goed, Sansa staat dus behoorlijk onder druk. Er mag geen grote kansen voor Blauw-Wit geweest. En, en sterker nog, ik kan zelfs durven zeggen dat hyper een kerk van Zandvoort uh, nog totaal geen zweet op zijn uh, rug moet hebben staan van het werken. Misschien van de, van de inspeler, maar daar hadden we het echt helemaal mee op. Hij heeft echt absoluut niet moeilijk gehad. En dat is toch de verdienste van de verdediging van Zandvoort, die natuurlijk weer onder leiding staat van Milan Berk Belekant. Maar ook een, een, een, uh, uh, nou, Dylan Kreuger, die uh, staat echt zijn mannetje te staan in die verdediging. Daar een nice goede voorzitter. Even kijken wie nee, komt net niet bij Zandvoort aan. En dan uh, gaat hij probeert toch Jesse de Haan die bal te pakken te krijgen. Dit is een interceptie. En via het benen van de verdediger gaat hij over de treinlijn. De hoogte van de 16 meter gebied van Blauwwit. Zandvoort mag gooien. En uh, Daan die kerk op, Jirshoff doet dat uh, naar Daan. Uh, Daan die geeft de verkeerde paas. Zandvoort is niet bij een balbezit. Hij probeert er wel te komen, maar uh, de, de, de aanval van uh, uh, die loopt nu vast. En die loopt vast op. Uh, Kijk, wie is dat? Ik heb het bij mij gedaan. Ja, op uh, Dillekreugen. Kreugen, nieuw uh, even kijken. Um... Oliver die komt er voor het voor 16 meter gebied, legt die bal breed op Daan. De Daan de gaat de 16 meter gebied, komt er nu weer uit, kap. Dan kan hij met rechts gaan schieten, ja, maar dat is een zwak schot. Een heel zwak schot. En dat is het eindsignaal tevens van de scheidsrechter. Uh, het Zandwoord heeft het uh, moeilijk gehad, is zwaar, absoluut. Moet in de verdediging, maar is uh, tot nu toe makkelijk uitgekomen zonder grote kans weg te geven aan Blauw-Wit. Pauze en graag weer tot straks. Oké, okay, dankjewel Colden, Joop. Ga ik even een plaatje voor jou draaien. De Turtles. Ja. Is dat goed? Kijk, dat is beter Kijk, dat bedoel ja, ja, ja. ik. Bij deze herstel. Dankjewel. Imagine me So happy together. If I should call you up invest a dime. and you say you belong to me. So lose my mind.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 Dus juist van de Joop vanaf het duimpjesveld. Momenteel rust, een kwartier rust voor de heren van de SV Stanford en ook voor Blauw Wit Beurs -Bengels. Het staat daar op dit moment in de rust 0 tegen 0. En straks in de volgende uur van zondag op zaterdag we uiteraard bij je terug met deze voetbalwedstrijd en dan de tweede helft ook weer verslagen door onze collega Joop van vanis. En wij hebben nog twee platen tot aan het nieuws en weer van 4 uur voor je. En dan gaan we even lekker terug naar de jaren 80. De jaren 80 weer helemaal populair en ook de kleding komt weer terug hebben van de week op tv gezien. Dus uh, ik, uh, ik heb het nog wel in mijn klerenkast hangen. Dus uh, ik loop er uh, binnenkort weer helemaal modern bij. Met onder meer 5 star. Zegt de grootste hit van de, de vijf dames van Five Star. Joris met uh, All Fall Down. Alweer het ene laatste plaatje in het uh, tweede uur. Zos, oftewel Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk zijn Cor en ik nog uh, één uur uh, bij je terug. Men dan gaan we ook eens even kijken of we de evenementagenda nog kunnen gaan doen. Die om half vier stond, Cor. Ja, maar jij doet ineens wat anders. Dus ik moet ja, dat gewoon ja, want... afvragen. Ja, wat het hoofd, Piet. Dat is even belangrijker. Ja, want ik was een beetje stout geweest. Dus ik beetje? Moet wel een beetje. Uh, Extra large ja. zak neemt hij mee. En zo voort. Nou. nou. Hij, neemt, hij neemt zijn extra large zak mee. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, we gaan op naar de uur. weer van 4 uh, uur met uh, deze van Cardi B en Maroon 5. Graag tot zo. Girls like you love on and yeah, me too